10 uur, Martijn huis met het NMS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn komt met een scherpere aanpak van fraude met persoonsgebonden budgetten. Justitie vermoedt dat er voor tientallen miljoenen met die PGB's wordt gefraudeerd. Iedereen die nu zo'n budget krijgt om zelf zorg te regelen, wordt nog eens onder de loep genomen. Verder komen er 22 extra inspecteurs die zich fulltime gaan richten op PGB-fraude. De bedragen worden ook niet meer contant uitbetaald. Uit onderzoek blijkt dat nep-zorgbureaus budgetten aanvragen voor mensen die van niets weten. Verder zijn er mensen die het geld niet gebruiken voor zorg, maar voor andere zaken. En anderen krijgen onterecht geld dankzij artsen die met opzet valse diagnoses stellen. Voor de bestrijding van de PGB-fraude wordt de komende twee jaar 15 miljoen euro uitgetrokken. Justitie wil onterecht gekregen zorgbudgetten terugvorderen. In een huis in de Gelderse plaats op Heusden hebben de brandweer en de politie opnieuw vuurwerk gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft er een aantal kilo's aan zwaar illegaal vuurwerk veiliggesteld. Het is hetzelfde huis waar twee weken geleden een man zwaar gewond raakte door zelfgemaakt vuurwerk. Uit voorzorg zijn huizen in de omgeving ontruimd. De man die twee weken geleden gewond raakte ligt nog in het ziekenhuis. De Palestijnse president Abbas is in Ramallah als held onthaald na zijn terugkeren uit New York. Daar besloten de leden van de Verenigde Naties om Palestina... de status te geven van waarnemend niet-lid. Nu hebben we een staat, zei Abbas. De wereld heeft volgens hem luidkeels ja gezegd tegen de staat Palestina. Het weer. Vannacht zakte de temperatuur bijna overal tot onder het vriespunt. De ANWB en de politie waarschuwen daarom voor gladheid. Verder kan plaatselijke misbang voorkomen. Morgenochtend regen en kans op lichte sneeuwval. Rond acht uur valt eerst natte sneeuw in Zeeland... Later valt ook op andere plaatsen een laagje. Dat blijft dan mogelijk liggen. Middagtemperatuur morgen rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is niet echt romantisch om je te verdiepen in je AOW-pensioen... als je net een nieuwe relatie hebt. Toch heb ik dat gedaan, want de AOW-regels zijn best ingewikkeld. Ik heb sinds kort een vriendin en we doen heel veel samen. Dus heb ik bij de Sociale Verzekeringsbank gewoon gevraagd hoe het zit.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 Ervaar de luxe bij de Citroën-dealer. Citroën. Creatieve technologie. Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999.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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn met de belangrijkste sport van deze zondag. De dag waarop Vitesse bijna de koppositie pakt in de Eredivisie 3-0... werd het tegen Roda thuis in Arnhem. En daarmee kwamen de Arnhemmers één doelpunt tekort. Trainer Fred Rutte loopt nog niet te polonaise, maar... Voor de supporters is het hartstikke mooi. Voor de mensen die, uh, die, die deze club aan het opbouwen zijn... Is het hartstikke mooi. Het zit er bijna op voor Guus Hiddink. Nog een halfjaartje, dan is hij klaar als coach. En zien we hem niet meer terug op het veld, toch? Ja, het zou het volgend jaar terug kunnen draaien. Dit interview als ik nu nee zeg. En dan kun je me daarmee confronteren. Uh, nee. En we gaan op bezoek bij tennister Kiki Bertens. Je doet zelf, dus je spreekt heel goed met je benen. Maar je arm gaat heel rustig. Ja, dus als je rustig slaat, moet je ook goed die benen gebruiken. Ja, dus de stem wel even iets omlaag. Ze brak dit jaar door in het internationale tennis. En is nu alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Tot 11 uur in langs lijn. Het voetbalweekend kende een absolute traditionele topper. Ajax PSV gisteravond al gespeeld. Maar natuurlijk een prominente rol in de nabespreking van het voetbalweekend. Een 3-1 overwinning voor Ajax. Dat klonk zo. De twee meest scorende ploegen in de Eredivisie tegen elkaar. Ajax heeft al 33 doelpunten gemaakt, maar PSV staat zelfs op 49 voor. En daar gaat de bal tegen de lat zich. En de afvallende bal wordt wel opgevangen. Dat is een enorme kopstoot van al de wereld. Dan ontstaat er gek genoeg achter in zijn rug wat ruimte. Komt de bal op de strafstof binnen. Gaat fietsen, schieten en scoren. Oeh. Nou, schieten wel, scoren niet. Want oe betekent meestal in de stadion dat hij er niet in zit. Dat is ook nu. 1-0 voor Ajax, omdat de jong de vierde hoekschop van de Amsterdammers binnenkomt bij de tweede paal. Bal is lang onderweg. Oeh. Oeh. Die kun je geven hoor. Die ja. penalty. Die kun je geven. En dik advocaat is terecht boos. Lens, Lens schiet en die gaat erin. Zo voor een goal! 1-1. wat een prachtig doelpunt! Mertens op bezoek. De bal richting de middenlijn gespeeld. Waar in één keer de bal nu wordt doorgegeven. En dan gaat Van Bobbel aan zijn tegenstander hangen. Die gaat de kaart krijgen. Mertens wordt uh, ondersteboven gelopen door Van Rijn. mag, PSV, counten. Dan staat ineens Lens vrij voor de keeper. Niet bij het spel, is tweeën voor PSV. Nee, want hij schiet hem naast. Hij schiet hem een halve meter naast die uh, met een lichaamschijnbeweging weg is van twee mannen langs Hutsen. Ze gaat het toch binnen, nog een keer er langs en dan de de moeilijke hoek. 2-1 voor Ajax omdat de bal, al dan niet door hoesten geraakt. Dat moet al bijna wel in het doel verdwijnt van Waterman. Maar de goal komt op naam eigenlijk van Fischer, want de bewegingen zijn weerhaloos. Terwijl hij die de kans krijgt. Victor Fischer maakt het af. Ja, wat een blunder achterin weer bij PSV. Fischer kan de bal afpikken, Marcelo ging in de fout. Ja, het is uh, in het beeld van de wedstrijd uh, een slot dat erbij past... waarbij niet alleen PSV, dat zich van zijn zwakste kant heeft laten zien vanavond... voor de zoveelste keer knullig de fout in gaat. Ik uh, heb er een goed gevoel uh, aan overgehouden vandaag. En, ja, dat, geeft, dat kan alleen maar uh, zelfvertrouwen geven aan het team. Uh, en het is zo, wij hadden een wedstrijd over tien. Geleden hadden wij volgens mij zes punten achterstand. En nu hadden we een hele mooie voorsprong kunnen hebben... Maar uh, die is er niet. En volgens mij is er nog steeds niks verloren. Hoor. We zijn pas 15 mensen onderweg. En zo is het: dat voetbalweekend. Dat bespreken we met uh, Jan Roels hier in de studio. Jan, um, uh, AXPSV. Een wedstrijd om naar uit te kijken, maar was het ook echt een topper, vond je? Nou, de wedstrijd kwam wat, wat laat los. Um, ik, vond het, ik vond het wel een topper, omdat er veel kansen waren. En wat dan opviel aan die wedstrijd, is maar dat dan, er veel ja, kansen werden, werden gemist. Ja, ik wil zeggen, een topper, uh, dat betekent ook goed voetbal, uh, dat betekent ook kansen nou, nou, ja, die niet. Kijk, PSV uh, uh, ja, bereikt het niveau niet wat we gewend waren, eigenlijk van de weken voor die, die drie nederlagen op rijden. Mm -hmm. Die ze dus hebben geleden tegen Vitesse en Jepper in de in Europa League, en dus nu tegen Ajax. Dus PSV raakte uh, haalde, dat, haalde dat niveau niet. Ja, Ajax, Ajax speelde goed in eigen huis. Durfde PSV vast te zetten. Creëerde vooral in de eerste helft heel veel kansen. Um, het was eigenlijk een beetje het, het, het Ajax waar je op hoopt. Het Ajax waar, uh, waar ook aan gewerkt wordt. Hè, door de door, door directie met, met mm -hmm. Van der Sart er nu bij en Overmars. Het jonge Ajax. Want als je gaat kijken dan wie er ook in, in de ploeg stonden. Zeker voorin weer, weer, weer nieuwe namen. Um, ja, maar Ajax haalde nog niet een, een, een hele dikke voldoende, maar wel, wel ruime voldoende. En wat echt opvallend was, is dat ze gewoon beter waren dan PSV. Ja, dat, dat is wel een beetje verrassend, toch? Want PSV herbergt ja, een stuk meer ja, ervaring je, ook. Precies, als je gaat kijken naar, naar de namen die er staan... en, en uh, bij, bij PSV dan de, de belangrijke namen Stroopman en Van Bommel op dat middenveld. Ja, geroemd. Uh, ja, achterin toch ook genoeg ervaring. Uh, uh, stevig, uh, voorin met, met, met Lenz, met Mertens en Nassing. Dat zijn uh, op zich spelers die, die meer ervaring hebben dan bijvoorbeeld Fischer uh, bij, bij Ajax, die het uitstekend heeft gedaan. Dat was natuurlijk de wedstrijd van, van Victor Fischer. Danny Hoesen, voor de tweede keer in de basis in de, in de punt van de aanval. Maakt Ik heb een hem... echte spitsen goal, hè? Ja, maakt een echte spitse goal. Dan zie je natuurlijk ook wel het talent van deze Zuid-Limburger... die al omweg omwegen uiteindelijk weer bij Ajax terecht is gekomen. En uh, wat mij opvalt is dat hij... Ik heb hem ook gezien tegen Roda, uh, toen Ajax daar dus op het nippertje won. Uh, toen werd hij op een gegeven moment gewisseld. Kwam hij toch ook wat krachten kort. Maar wat mij opvalt is dat hij eigenlijk heel doelgericht kan draaien. Wel eh, voornamelijk rechtsbenig, maar heel doelgericht, doelgericht denkt en ook, en, ook, en ook wel snel is. Hij moet nog groeien, maar ik kan me voorstellen dat Frank de Boer iets heeft van die ga ik voorlopig eens even in die punt van de aanval zetten, want... Um deze jongens kunnen alleen maar sterker worden. Deze jongens kunnen alleen maar groeien. Victor Fischer, het talent van Ajax. Speelde vanaf de linkerkant. Had natuurlijk een, een, een bijdrage in de goal van, van Hoese. Met die actie vanaf de linkerkant. Maakt dan zelf de 3-1 voor Ajax. Uh, half jaar geleden heb ik hem ook een keer zien invallen. Toen had hij nog niet dat niveau. Dus zo'n jongen groeit gewoon door. Ja, maar kenmerk van talent is ook dat ze diepjes krijgen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat zal ongetwijfeld ook alweer komen. Maar uh, ik denk uh, uh, dat deze jongen, als je hem ook hoort... Uh, uh, is het een hele uh, degelijke, echte Deen. En Deenen hebben het in het verleden altijd goed gedaan bij Ajax. Dat hij ook mm -hmm. mentaal gewoon goed in elkaar zit. En dat is heel belangrijk. Kijk, je moet kunnen voetballen. Maar uh, ik heb het gevoel dat hij, dat hij mentaal ook zijn mannetje staat. Dat hij, dat hij naar een volwassenheid uh, kan gaan. Groeien, waar eigenlijk gewoon heel veel aan heeft. Dan even kijken naar PSV, uh, dat even onder de loep nemend. Um, hoe, hoe heb jij een verklaring voor dat, het nu, uh, dat er nu een, een dip is in, bij PSV? Nou, de kansen worden eventjes gemist. En het is eigenlijk het PSV nu. Zonder Toyfonen. is al een tijd geblesseerd. De zweet. Uh, uh, Missen en, ze uh, toch wel? Ja, en daar heeft Advocaat wel een, wel een probleem. Hij, hij speelde in de arena met, met Nassingen, lens en Metters. En dan Wijnaldum daarachter. En Wijnaldum is geen schim van de Wijnaldum die we van Feyenoord kennen. Uh, en daar is men bij PSV natuurlijk ook zoekende naar. En die positie achter Lens, die Toyfonen dus altijd vervulde. Met alle kritiek die we hebben gehad op Toyfonen, mm. op zijn gedrag. Op zijn, weet je, dat soort, dat soort, maar als je dus Toyfonen hier denkt. met uh, dus van Bommel en Stroopman. dan heb je het beste middenveld van Nederland. En dat valt nu helemaal weg met, met Wijnaldum, die zoekende is naar zijn vorm. Hoe dat komt is ook dan toch. Dat, dat is ook die, die, daar, die daar 11, bij PSV ja, niet tot, tot, tot um, vastomkomt. Ja, daar heb ik ook niet 1, 2, 3 een verklaring voor. Uh, uh, misschien wordt het te veel van hem verlang. Misschien was het niet het, het grote talent wat we altijd in hem hebben gezien bij Feyenoord. Misschien uh, was het ook echt wel een speler die bij Feyenoord uh, het warme bad voelde en dat in Eindhoven minder. Terwijl dat juist vaak de kenmerk ja, is. Ja, maar dat van is ook uh, natuurlijk wel Eindhoven, veranderd ja. ten tijde van, van Guus Hiddink. Die heeft er op een gegeven moment wel wat meer professionalisme ingegooid. En in het, in het boegondische, ja, en het boegondische, het aardige uh, uh, dat dat is wel een beetje verdwenen van, van de het. Maar dan nog gangen. een speler als uh, Dries Mertens. Uh, toch uh, vaak goed voor een mooie doelpunten. Uh, mm -hmm. Verfijnd spel. Mm -hmm. Niet gezien. Ja, het gisteren ook een foutje, natuurlijk, waaruit die goal van, ja. uh, van, van komt. Nou, maar Mertens is wel weer een, een voetballer die, die, die kan komen. Uh, die heeft wel meerdere dips gehad uh, in, zijn, in zijn carrière. Voor het seizoen. ook, kan ik me herinneren. Toen stond hij er opeens weer. Dat is wel een speler die kan oh, komen. Kijk, uh, PSV hoeft natuurlijk absoluut niet, niet te wanhopen. Is titelkandidaat. Uh, heeft gewoon een hele sterke ploeg. Um, ze hebben het probleem nu met Van Bommel. Die steeds tegen een gele kaart oploopt. Die daardoor weer steeds uh, geschorst is. Um, dus uh, we hebben gewoon een hele, hele goede ploeg. En... Ik vond het ook opvallend dat advocaat dus absoluut niet in paniek was... in zijn reactie nee. gisteren. Heel rustig, heel professioneel. Ajax verdient gewonnen, niks aan de hand. Uh, weet je, oké, okay, tegen Vitesse heeft de ploeg ook veel kansen gehad. Ging het ook eventjes mis. Mm -hmm. uh, je hoort vaak trainers zeggen... zolang we maar kansen blijven creëren, komt het wel goed. En dat gevoel heb ik ook een beetje bij PSV. Uh, ik weet dat je wat meer wil gaan vragen over, over Vitesse en Twente. Maar alomvattend, als je dus uh, de topper in de arena uh, hebt gezien... is het natuurlijk wel voor de ranglijst hartstikke goed dat Ajax won. Ja. Want het kruipt allemaal enorm naar elkaar... als dus je het hebt over de vier topclubs op dit moment in de Nederlandse competitie. Ja, top. er is een top 5, zelfs hè, nu. Met Feyenoord erbij. Ja, bij. natuurlijk. Dan doe je Feyenoord tekort. Want Kom, die hoort er we natuurlijk weer ook, weer ook weer op. absoluut bij. Uh, maar in ieder geval, feit is dat PSV geen koploper is. Ze was niet leuk vinden in, in Eindhoven. Ajax was dat natuurlijk al niet. Voor de nummer 1 positie moeten we daar twee andere ploegen. FC Twente en Vitesse. Arnhemmers uh, konden dus in punten gelijk komen met Twente. En de 3 ploeg, Roda, werd met 3-0 verslagen. Jan, jij was bij die wedstrijd de commentator voor studiesport. Um, ja, is dat ook een spel wat hoort bij de koploper? Heb je dat gezien van Vitesse? Nou, Vitesse haalde een 7.3. <laughs> Waar ze, maar, he, haal je dat he, dan weer vandaan? Nou, ja, gewoon als je een beetje alles bij elkaar optelt. Uh, uh, weet je, het haalde niet een 8 of een 8,5. Mm -hmm. Dan hadden ze wel met 5-6-0 van Roda kunnen, kunnen winnen. Um, maar ze winnen alles. Ja, ze winnen alles. En het was natuurlijk ook een volkomen verdiende overwinning. Ik zei ook in mijn commentaar vanavond... dat het gewoon een, een ploeg is waar op dit moment alles klopt. Alle posities zijn goed bezet. Het is een elftal in balans. Met, met Theo Jansen in die, in die hangende rol op het middenveld. Met Reis die groeiende is. De, de, de Braziliaan met Bonini die natuurlijk altijd goed is. Met het talent van Ginkel. Met Kakuta en Ibarra aan de zijkanten. Het is gewoon een uitgebalanceerd elftal... Uh, waar, uh, waar Rutte dus uh, voor over... Uh, overschatting eigenlijk moet waken, omdat het allemaal wel lekker loopt. Uh, met goede persoonlijkheden, ook in de defensie. Kassia natuurlijk een persoonlijkheid. Uh, met, goede, met goede backs... Kalas doet het daar heel goed van aan. Dus het is, het is, en er is daardoor ook nog een redelijke bank. Um, ja, Vitesse vind ik ook. Je hoort de hele tijd als Boni weg is, dan sloot yeah. het in elkaar. Vind ik niet. Nee. Als, je, als je Reis nu, nu, nu zag spelen. Um, ze hebben met Havana nog een redelijk alternatief. Is geen Boni. Um, Boni scoorde niet vanmiddag. Nou, dan worden toch de doelpunten door, door de anderen gemaakt. Hè. Twee keer uh, Reis en één keer van Ginkel. Uh, dus die balans is er ook wel. Ik, ik, tuurlijk is het een groot verlies voor Vitesse als hij zal gaan in de winterstop. Hij moet eerst de Afrika Cup nog gaan spelen. Maar ik denk niet dat Vitesse daardoor als een kaartenhuis in elkaar stort. Maar merk je <coughs> pardon, merk jij iets van, uh, uh, van, van dat, dat het daar steeds meer gaat leven in Arnhem? Dat is dat misschien. Denken, ja, ja nou uh, misschien ze komen, kan het wel dit nou, jaar. Ze komen op een punt. Uh, in, in, zo langzamerhand. Ja, ze, ze komen op een punt dat ze dus ook. Uh, <laughs> met de borst vooruit moeten zeggen... ja, wij zijn inderdaad titelkandidaat ja. en wij gaan voor het die titel. Dat is ook nog wel wat, vroeg misschien. Ja, oké, okay, maar ik, ik hou er wel van als op een gegeven moment... een trainer zegt van jongens, wij gaan ervoor. Kijk eens wat we hebben gepresteerd. We zijn bijna halverwege en we staan bijna bovenaan. Dus waarom niet? Ja. En, en leer dan de ploeg maar weer met die druk uh, omgaan. Dat is ook weer een proces. Een proces waar uh, Fred Rutte er hemel met zijn ploeg. Uh, de trainer natuurlijk van Vitesse. Hij reageert op de nieuwe positie van Vitesse. Voor de supporters is het hartstikke mooi. Voor de mensen die... Uh... Die, die deze club aan het opbouwen zijn, is het hartstikke mooi. Maar, uh, Hoe is het voor jou? Ja, nou, ik, denk in, uh, ik denk vaak in processen en in ontwikkeling. En, uh, en daar wil ik ook in blijven. Want... Je ja, mag toch nu wel even genieten, Fred? Nee, maar Dat doe ik ook, 24 uur. En als, we 24, als we verliezen, dan, dan rouw ik 24 uur. En als we winnen, ja, dan, dan geniet ik 24 uur langer niet. Um, je wint, je wint 3-0, uh, euforie alom. Uh, wat kan er nog beter bij Vitesse de komende weken? Wij mogen niet uh, gemakzuchtig worden. En, uh, omdat namelijk uh, het gaat makkelijk. En, uh, en dat, dat, als je gemakzuchtig gaat worden... dan, uh, ja, dan kan je zomaar tegen een, uh, een tikkie oplopen. Ja, als wij als team zijn willen groeien... Ja, dan, uh, dan zullen we hier aandacht aan moeten besteden. En, en ik vind namelijk ook... Kijk, het is vreselijk moeilijk om tegen een tegenstander te spelen... die zo gegroepeerd speelt. En dat zie je ook vorige week, heb ik dat nog gezien. Dat uh, bijvoorbeeld uh, Roda-Ajax... Ja, dan duurt het gewoon heel lang. En dan, dan is het toch wel knap dat wij ja, wel die rust blijven bewaren. En dat is een uh, ontwikkeling... Ja, dat, dat gaat uh, met dit team gaat dat wel heel erg snel. Verder Rutte, uh, in gesprek met jou, Jan... Uh... Wat kan je zeggen over Fred Rutte? Want dat is toch wel opvallend. Die, die revancheert zich enorm met uh, deze prestatie. Mm -hmm. nou, in, in de basis is Fred Rutte natuurlijk een toptrainer. Hij uh, heeft al zijn zaakjes voor elkaar. weten een ploeg neer te zetten. Dat was hij ook, vind ik, altijd bij PSV. Heeft mm -hmm. Hij pech gehad. Men zegt van ja, die extra stap kan hij niet maken. Maar ik weet ook van mensen die met hem hebben gewerkt... Uh, uh, dat het gewoon een toptrainer is. En dat bewij bewijst hij hier bij Vitesse. Ik denk dat het voor Rutte uh, eigenlijk wel prettig is... om nu bij een club te werken waar het misschien niet helemaal hoeft. Want niemand verwacht eigenlijk dat Vitesse dit seizoen kampioen wordt. En die verwachting was er altijd wel bij PSV. Dus ik denk dat hij wat meer in een, in een ontspannen omgeving... Uh, uh, al zijn kwaliteit tot ontplooiing kan laten komen. Waardoor hij uh, met dit succes en nu aan de weg kan timmeren bij Vitesse. Want het is een ja. succes. Een jongen nog eruit pikken bij, bij Vitesse. Marco van Ginkel wordt veel over gesproken. En naast Boni. Uh, het schijnt dat AC Milan op de tribune zat voor hem? Ja. Weet je, er zijn of er is dat gewoon geval... voor Boni? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, dat, dat, dat zeggen ze natuurlijk nooit. Uh, de, wie er dan is. Maar, of voor wie ze komen. Maar um, uh, ja, natuurlijk komt er, komt er, uh, komt er interesse. Ik bedoel, hij is geselecteerd voor oranje, uh, dan komen sowieso de scouts, ze worden wakker. Uh, dat, is, dat is eigenlijk gewoon heel, heel simpel. Dat ik, Milan was er misschien voor, uh, voor Bonny of, of voor uh, Van Ginkel, dat weten we niet. Maar um, uh, wat mij wel opvalt is dat hij, dat hij dus in zijn, in zijn fanatisme, en dat is natuurlijk een, een wapen van hem... Dat, hij, dat gebeurde hem ook uh, tegen PSV. Dat hij vaak te laat is met een actie. Pakt hij een gele kaart. Vanmiddag pakt hij daar ook weer een gele kaart. Daar is hij wat, wat, wat kwetsbaar Onstuimig. in. Onstuimig. Um, maar verder is het ja, een, een, een, een volmaakte schakel met, uh, met Theo Jansen. Die het op zijn gemakkie kan doen. <laughs> en Van Ginkel doet als een soort uh, jonge hond al het loopwerk voor de grote Theo. En het is een prachtig balans uh, om te zien in dat verdedigende blok van, van PSV. Maar een positieve jongen. Ik heb hem ook geïnterviewd vanmiddag. Weet je, staat zijn mannetje ook, ook in een interview. Niet zo verlegen, dus uh, ja, grote toekomst. Nou, mooi. Um, uiteindelijk kwam Vitesse dus nog één doelbiedje tekort voor de koppositie. Twente is lijst aanvoerder. Ja, dat blijft toch een raar verhaal. Twente uh, won met 2-0 van ADO. Het spel zag er volgens mij wat beter uit. Hè? Ja, het was een opluchting. Het was mooi om te zien als je zag de reactie van de, van de Twente-spelers. grote opluchting dat ze eindelijk weer een keer hadden gewonnen. Twente is voor mij. Uh, het verschil nu is ver. Dat, dat hij weer fit is en er weer bij is. Uh, Tadic speelde voorin met Boulekin en Jesse. Uh, dus Castanjos gewisseld op de bank. Dus hij probeert wel wat uh -huh. uit, McLaren. Uh, Chadley schijnt op de weg terug te zijn bij Twente. Dus de creativiteit komt terug. Maar ik vind ver. Uh -huh. Zo'n power-voetballer die Twente gewoon nodig heeft. Maar Ook in mentaal ja, opzicht. Dat en dat zag je terug. Maar de <coughs> aardig is natuurlijk. Omdat dat, dat, dat Twente. waar steeds maar over gesproken wordt. dat het niet draait en niet loopt. en niet. En ondertussen zijn ze gewoon koploper. Ja, met... ik, schud me, ik, schud, ik haal mijn schouders op, want het niet Maar dat is, Twente is gewoon zo'n degelijke ploeg eigenlijk. En heeft zoveel kwaliteit en heeft ook een brede bank. En hij heeft uh, behoorlijk wat alternatieven, uh, veel ervaring uh, in de ploeg. Dus uh, uh, als je het rijtje dus hebt van vijf, ja, daar hoort Twente gewoon absoluut bij. En dat komt ook wel weer goed. En dat maakt op dit moment de competitie echt hartstikke ja. leuk. Dan uh, een paar treden lager. Uh, Opmerkelijk hoofdrolspeler vanmiddag op de voetbalbevelde. Herakles speler Marco Vejinovic. Zijn ploeg verloor met 2-0 van FC Groningen. En Vejinovic maakte een eigen doelpunt. Was betrokken bij de tweede tegentreffer. En kreeg rood. En die volgende... Ik, ik denk dat het Davidson is, de invaller die die bal in eigen doel schiet. kan me nauwelijks voorstellen, maar Groningen was ook eerder al dicht bij een doelpunt. Het is Vajnovic geweest. Vajnovic heeft de voorzet van Kiermen in eigen doel geschoten. Wie wordt er daar weggestuurd? Vajnovic? Wordt hier het veld uitgestuurd? Krijgt hij hier rood? En zo ja, waarvoor dan? Nee, maar waar het om ging was dat, dat de scheidsrechter dacht ik, een indirecte vrije trap gaf.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 Er is nog een slimiel van het weekend, misschien. Marco van Basten. Vreemd ja. met zijn Heerenveen van Willem II... degradatiekelderraad ja. nummer 1 zo'n beetje de afgelopen ja. weken. Ik heb Heerenveen uh, voor het eerst uh, echt live zien voetballen... dit seizoen in, in Tilburg. Um, ik heb die wedstrijd gedaan. Ja. En um, ik vond het er allemaal uh, keurig verzorgd uitzien. Dat zei ik ook tegen Van Basten. Dat was hij niet helemaal met mij eens. Maar het is een, het is een, het is een keurige ploeg. En, en dat breekt uh, Heerenveen op dit moment een beetje op... Eh, eh, ze hebben met Vin Bogenson een, een goede spits. Eh, ze hebben met, met Van La Parra eh, voorin. Eh, Marco Papa speelt aan de andere kant. Dus het is, eh, eh, natuurlijk is, is dat, dat, dat gouden trio: dat hebben we genoeg over gehad. Dat is verkocht, dat is weg. Het, het alternatief is er, maar het toont nog niet al te veel ballen. En eh, dat vond ik ook eh, in, in Tilburg het geval. Uh, van Basten, wat ik, wat ik, je weet nooit aan, aan Van Basten... die laat nooit het achter van, van zijn tong zien. In een interview weet je ook nooit van... ja, wat, wat wil je nou zeggen, weet je? Ik heb hem ook gevraagd van... in hoeverre wordt de druk nou veel groter binnen de club? Ook op zijn positie, want daar moet je het ja. nu zo'n beetje over hebben. Maar hoe zit hij erbij op zo'n bank dan? Nou, hij was heel rustig. en uh, Hij was heel, heel, niet gelaten, maar heel rustig. En, en ook wel heel reëel. Hij vond de, de uitslag veel groter dan hij eigenlijk had moeten zijn. Dat klopt ook. Want Herenveen moest risico gaan nemen. één op één gaan spelen. Nou dan krijg je op een gegeven moment dat het 3-1 wordt. Um, maar ik, wat ik gewoon wel mooi vind. Is aan, als je zo'n groot voetballer ziet als Van Basten. Um, uh, die alles heeft meegemaakt bij Milan. En die bij Ajax over getraind heeft. bondscoach is, Dat die denk ik. Voor zover ik het kan zien. Uh, uh, wel gewoon zich uh, 100% inzet voor Herenveen En het leuk vindt om met zo'n. Uh, hele middelmatige ploeg, want dat is Heerenveen op dit moment... te gaan kijken hoe hij die ploeg kan verbeteren. Dus ik hoop dat hij ook uh, die energie houdt. Want hij zei wel, ja, de sfeer wordt grimmiger nu binnen de club. Dat is logisch als je verliest. Ze moeten nu tegen Roda. Nou, Dat is natuurlijk een absoluut degradatieduel geworden. Ja. Dus uh, ik hoop als hij zijn tanden erin blijft zetten... dat hij, dat hij, dat hij de ploeg nog, nog kan ombuigen. Maar je zegt een middelmatige uh, ploeg. Kun ja, je daar een slecht... slecht ploeg van maken dan? Dat denk ik wel, maar dat, dat vind ik het interessante aan Van Basten... dit seizoen bij Heerenveen, of hem dat lukt. Of hij de ploeg aan het voetballen krijgt... of hij een beetje richting, richting het linkerijtje misschien op een gegeven moment kan komen. Uh, ik ben heel benieuwd of, uh, of hij de tijd krijgt van ja, Basten. Ja, want hoe is dat inmiddels, Heerenveen? Want vroeger was dat toch een andere cultuur, maar ja... Of je nou Van bas heet of niet. Als je nou helemaal niet presteert in de voetbal, nee, dan precies. ga je er gewoon uit. Ja, precies. Dat kan gebeuren. Maar dat, dat, dat, hmm. dat, dan gaat het erom: wat, wat, wat speelt er zich af in de kleed, kleedkamer? Is er nog overwicht naar, van Van Basta naar de spelers? Dat idee heb ik wel. Hoe is de chemie tussen spelers en trainer? Als die er niet meer is, die signalen worden opgepikt, dan, dan zullen, ze wel, uh, zullen ze wel ingrijpen. Maar, maar, maar maakt mijn op, op jou maakt nee. niet de indruk dat er uh, enorme druk op zijn. Uh, nee, absoluut niet. En, het, en, en, en laat ik eerlijk zijn, uh, dat is zo'n speler natuurlijk, of zo'n coach vanuit zijn spelersverleden natuurlijk wel gewend. De druk die hij altijd heeft gevoeld bij, bij, bij, bij Milan en in, in het begin ook bij Ajax, die is er nu ook bij Herenveen uh, bij en ik ben heel benieuwd hoe hij daarmee omgaat en ik, en ik gun het hem dat hij dat Herenveen echt aan het voetballen krijgt. Ja, uh, laten we het hopen voor hem. Uh, we zijn er redelijk doorheen. Jan, nog één puntje, wil ik nog even terugkomen op uh, dat verhaal van Vitesse, want uh, uh, Rodi C speelt in shirts en ik dacht van, god, speelt... Vitesse naar de PSV? of nee, wat Arnhemse boys. <laughs> wat, wat, wat was er aan de hand? <laughs> nou, vooraf, uh, vooraf was... Uh, uh, op een gegeven moment komt de, de begeleider van, van Roda... Met, met een zwart shirt en van Vitesse. En op, uh, dat speelde echt een uur, anderhalf uur van tevoren. Ja, de, de Belgische scheidsrechter keurt het uitshirt van Roda niet goed. Dat lijkt veel op het Vitesse-shirt. Ik, nou, ik kan het echt wel onderscheiden uh, wie, ja. wie Roda is en wie, wie, uh, wie Vitesse. Nou, dat ging zo'n tijdje heen en weer. En er kwam brood weer uit de kleedkamer en... Uh, uh, iedereen bemoeide zich ermee. En op een gegeven moment uh, werd er dus gevraagd aan Vitesse... Nou, willen jullie naar uh, Papendal rijden, naar het trainingscomplex... om daar jullie reserveshirts te halen. Dat wilde Vitesse niet. Wij spelen thuis, wij spelen in eigen huis. Terecht ook. Wij willen in de thuisshirt spelen. En uh, toen is eigenlijk Roda gedwongen... die geen, die geen uh, uh, andere shirts bij zich hadden. Alleen in het uitshirt waar ze dan in spelen in het zwart. Toen is Roda gedwongen om in die... er zijn er de shirts gehaald door iemand bij de Arnhemse Boos. Toen hebben ze daarin gespeeld. Mijn kwade verhaal, Belgische arbiter... Um, uh, ja, ik vond het een, een overdreven actie. En het leuke was dat de arbiter zelf in een, in een, in een hemd rondliep, wat vreselijk leek op dat van Vitesse. Dus um, hij heeft zich ook niet onderscheiden om een ander shirt aan te doen. Goed, dit weekend uh, Champions League, uh, deze week moet ik zeggen. Jan, Champions League voetbal. Ajax uh, natuurlijk op zoek bij Real Madrid. De grote vraag is, uh, ja, gaan ze die Europa League uh, plaats halen? Ik denk het wel. Ja? Ik, was, ja, ik was vorige week in Manchester. En um, toen hoor je daar toch wel de geluiden. Uh, wat dat dan, voor zover dat dan wat zegt. Dat Manchester iets heeft. En moeten we in Europa League? Uh, Wouden jullie liever, liever niets dan Europa League? Ja, weet je, die, die Premier League is nu weer belangrijk, um, uh, weet je. Dus ik, ik misschien dat, dat dat City met een uh, als ze verder gaan in die in Europa League met een, met een B-ploeg gaat spelen. Ik, ik weet het niet. Het Is moeilijk inschatten um, uh, en City zie ik ook niet zomaar winnen bij Dortmund. Nee, dat is waar. dus uh, ik zie het eigenlijk gewoon redden. Ja, en aardig natuurlijk. Uh, volgende week in de competitie PSV tegen FC Twente spelen allebei nog Europa League om uh, des baard. Ja, ja, dat zou ja. <laughs> Hebben ze aan zichzelf He? te wijten. Ja, maar wat gaan ze en, daarmee en, doen? Nou, B-ploeg opstellen? Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, of, je, of je gaat juist weer het elftal, zoals PSV twee keer heeft verloren... zo neerzetten dat ze weer een keer winnen. En daardoor zelfvertrouwen krijgen. Maar ze hebben het aan zichzelf te wijten. En uh, Europa League begint wel een groot probleem te worden. is ook gesignaleerd door de UEFA. Ja, oké. Okay. Jan, dankjewel.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 Take it back Mr. Big, Wild World. De hockeymannen van Nederland zijn in Australië bezig aan de Champions Trophy. Na winst in de eerste wedstrijd, opwarm wedstrijdje, tegen Pakistan... kwam Oranje tegen het thuisland. Australië dus niet verder dan 0-0. Een uitslag waar Rogier Hofman mee kan leven. Nou, We hebben een uh, goede wedstrijd gespeeld. Denk ik. Het komt beide kanten op. Dus uh, nou, met 0 mag je niet ontevreden zijn. Ik. Je krijgt wel zeven strafborders tegen. Jullie zelf krijgen er maar één. Ja, dat klopt. Dus uh... Nou, ik denk dat onze strafborg vanwege goed stond vandaag. En, uh, ze waren met strongmen die uh, niet helemaal op scherp zijn. Maar uh, nee, je hebt gelijk, ze hebben misschien uh, overal gezien wat meer kansen gekregen. Maar uh, nou, die gaan er niet in vandaag. En dan, uh, dan doe je het toch goed. Ben je het me eens als ik zeg dat beide topploegen nog niet op het toppen van hun kunnen hebben gespeeld? Uh, nee, dat ben ik met een je eens. Ik, uh, wij kunnen zeker beter. Maar we hebben vandaag laten zien dat we stadie wel aan kunnen. En uh, als we gewoon snieuw hard werken, zal dus we dat, dat, dat we zeker een kans maken. Ja, want jullie krijgen ook nog wel een kansje om te winnen. Hoewel jullie wel op het algemeen de onderliggende partij zijn geweest. Ja, nou ja, die, die kans moet je dan maken. Kijk, je kan de hele partij onderliggend zijn. Uh, hoewel ik niet denk dat het heel veel verschilt. Maar inderdaad, uh, en als je die kans dan maakt, dan, uh, dan kun je zomaar de pool binnenhalen. Nu is het wel zo dat uh, door dit poolsysteem maakt de uitslag niet echt uit. Of je nou wint of verliest, je kunt altijd nog goud pakken. Want alle vier de ploegen in de pool gaan sowieso door naar de kwartfinale. Merk je dat een beetje aan deze wedstrijd hier in uh, Melbourne... Dat er nog niet echt veel druk op staat? Uh, nee, we hebben onszelf vandaag veel druk opgelegd deze wedstrijd. We willen het gewoon echt goed doen tegen Australië. En uh, je moet toch wel eigenlijk zorgen dat je of tweede wordt. Omdat je dan dus Australië zeg maar, in de finale twee zou komen in plaats van in de halve finale. En ons doel is natuurlijk gewoon om, uh, om daar te komen. In vorige jaren, bij vorige edities van de Champions Trophy, was het verschil meestal groter. Dan was Australië echt beter dan jullie. Merk je dat het respect is toegenomen voor Nederland, ook door Australië, door jullie prestaties bij de Olympische Spelen? Nou, ik weet niet wat daar daardoor komt, maar in ieder geval wel door ons spel. Want ik, ik, ze, ze zetten wat moeilijke druk tegen ons. Ze hebben toch meer, wel meer moeite om tegen ons te spelen, met, met wat minder durf. Dus ik denk wel dat ze tot op zekere hoogte wel ja, wat minder durf hebben tegen ons. Ja. Moet je dus blij zijn nu met een 0-0 tegen Australië? Uh... Ik ben er wel blij mee. Ja. Dan, uh, ja, dan hebben we uh, hopelijk zondag de finale tegen Australië. En dan, uh, dan gaan we weer knallen, net als vandaag. En dan gaan we wel winnen. Dan ga je vanuit dat dit ook de finale wordt? Dat lijkt mij de mooiste finale, ja. Ik ga er niet vanuit, maar dat, uh, dat, dat wil ik het liefst. Ja. ja, Rogier Hofman wil graag in de finale spelen tegen Australië. Moet eerst nog worden gespeeld tegen België. Dinsdag, half zes, Nederlandse tijd. Dus erg vroeg, lekker vroeg opstaan. Kunt u kijken op nws.nl van naar Nederland tegen België. De Nederlandse handbalsters gaan we over praten. Zij zijn uh, na een 30-18 overwinning op Oostenrijk, dicht bij een plek op het WK gekomen. Oranje eindigde bovenaan op het WK-kwalificatietoernooi in Apeldoorn... en plaatst zich daarmee voor de laatste play-off-wedstrijden. Technisch directeur van het handbalverbond is Short Rutger. Goedenavond. Goedenavond. Het was nog kiele, kiele vrijdag tegen Slovenië. Uh, vandaag overtuigender? Ja, vandaag was uh, echt overtuigend... Uh... De start uh, in het begin nog wat, wat, wat minder. Maar als je het geheel bekijkt, wat de mensen ook hebben kunnen zien... dan, dan was het echt overtuigend vandaag. Ja. Uh, die wedstrijd tegen Slovenië was dus een sleutelduel. Dat werd nog maar op het nippertje gewonnen. Hè. In de laatste vier seconden, geloof ik, uh, werd de winnende door Nieke Groot uh, erin geschoten. Hoe kijkt u terug op die wedstrijd? Ja, dit is handballen. Dit maakt ook handballen mooi, omdat uh, laat ik zeggen, Slovenië... Um, uh, toch, toch een team uh, uh, wat in zeker in de tweede helft heel erg dichtbij komt. Want ook in die wedstrijd hebben we veel mogelijkheden gehad ja, om te en, en, en een flinke voorsprong hè? Nemen. Ja, we hadden een voorsprong van vijf. Maar in handballen kan het ook weer heel snel gaan. En, en ja, dit is wel handbal. Dat gebeurt vaak in het einde van de wedstrijd. En dat maakt het spel ook zo mooi. Is een, een, een jonge ploeg? Is een gretige ploeg hè? Zo lijkt het. Ja, ja, dat is zeker zo. Onze, onze internationals, onze laatste vier, hebben vandaag afscheid genomen. Mm. En We hebben nu een, een geweldig mooi jong team met enorme gedrevenheid en ambitie. Ja, daar gaan we van genieten en, en ze hebben dit toernooi gewoon goed gedaan, is mijn ja. mening. Maar misschien ook wel een ploeg die een enige ervaring mist als het zo erop aankomt in die play-off duels? Nou, ze hebben me echt verrast de afgelopen dagen. En het team is jong, mm -hmm. maar ik denk dat het ook een groot voordeel is... dat ze allemaal in de jeugdselecties al veel ervaring hebben opgedaan. En ik vermoed dat er een grote kans is dat ze ons kunnen blijven verrassen. Ja, in juni hè, is dat playoff-duel uit- en thuiswedstrijd tegen een topland. Weet u al, waar kunnen we rekening mee houden? Weet u er al iets van? Mm, nou, nee, we, we weten dat nog niet, maar het is, is een, een, een land... Uh, wat ontstaat uit de EK. Mm -hmm. uh, overmorgen beginnen de Europese kampioenschappen. En daar gaan we loten tegen, laten we zeggen... Uh, nummer 5 tot en met 16. Dus dat kan een goed land zijn. Het kan ook een land zijn waar we echt uh, mee kunnen concurreren. Maar ja, dat is even ja. afwachten. Hoe belangrijk is het voor Nederland... voor de handbalploeg om daarheen te gaan? Uh, het is heel belangrijk, omdat we willen heel snel weer aanhaken. We speelden in 2010 nog een, e een WK. Dus we hele, willen heel snel weer naar dat niveau... Want uh, la, ons doel is uh, Rio in 2016, dus willen we snel weer op dat niveau acteren... en er ook blijven, zodat we dat doel kunnen halen. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk heel vervelend... dat het handbalverbond de organisatie van het EK uh, moest teruggeven. Hè? Daardoor wordt er nu gespeeld in Servië. Ja, het is, is heel vervelend. Uh, alleen het ligt in het verleden en dat ja. maakte dit toernooi ook zo belangrijk... Uh, voor de sporters, maar ook voor ons om uh, aan te tonen dat we op dat niveau willen en kunnen acteren. Dus de eerste grote stap is uh, vandaag gemaakt naar weer uh, ons, ons oude niveau. Ja, en, en u bent natuurlijk bondscoach geweest, hè. Uh, ook met die, met die fantastische prestatie op het WK destijds. Dat is alweer geweest voor mij in 2005, hè, was dat? Ja. ja. Um, uh, Jeuken uw handen nog wel eens? Denkt u wel eens van... oh, ik wil er zelf mee aan de gang, nu u technisch directeur bent? Nee, ik, ik geniet er gewoon van. Omdat, uh, het is meer genieten dan dat de handen jeuken. Omdat we, we hebben een voortreffelijke uh, bondscoach. We hebben een goed team team. Uh, hebben we ook vandaag weer kunnen zien. Uh, ik wil nu graag op een andere manier uh, proberen om ons uh, doel te realiseren. En, en, en beter te worden dan in het verleden. En uh, ja, daar jeuken mijn handen wel voor. Maar het is ook mijn werk, gelukkig. Ja, en als technisch directeur heeft u natuurlijk ook te maken met NOC-NSF. Wordt een belangrijke week voor de Nederlandse sport en voor u natuurlijk ook. Uh, want er wordt bekend hoeveel geld uh, de komende tijd uh, uh, verdeeld zal worden. Hè. Althans, hoe de verdeelsleutel zal zijn. Uh, heeft u al een indruk hoe het zit met het Nederlands Handbalverbond en met name dan de Nederlandse Vrouwenploeg? Um, niet een indruk, um, maar wel een gevoel. En het gevoel zegt mij dat we, dat we daarbij zullen zitten. Dat we bij de groep zullen zitten die ze blijven steunen. En dat gevoel is gebaseerd op eigenlijk ook wel een indruk. Omdat uh, wij zijn een, een van de teamsporten. En zoals we weten zijn we alleen met hockey op de Olympische Spelen geweest. En wij zaten dichtbij op één doelpunt waren we op de Olympische Spelen. Ja. Dus wij zijn een kandidaat voor 2016. Dus mijn gevoel zegt dat... Uh, nou, wij, gaan, uh, wij gaan een goed programma volgen richting Rio. Ja, want stel dat dat dus negatief zou uitvallen voor, uh, voor, voor u en voor de bond. Uh, ja, hoe moet je dan uh, die route zien te bewandelen richting Rio? Nou, laten we zeggen, dan, dan, dan willen we nog steeds naar Rio. Is dat nog wel mogelijk? Dan zoek... ja? Ja, ja, er is altijd een... Als je een, een ambitie hebt, de topsport is een ambitie hebben... Um, ook dan willen wij nog steeds naar Rio en zoeken wij een weg naar, naar Rio. En natuurlijk laten we zeggen, um, um, gaan we gebruik maken van de mogelijkheden van de NSC NSF. Maar het is niet zo dat wij uh, op het moment uh, dat dat minder zou zijn of anders zou zijn, dat we onze ambitie loslaten. De nee. uitdagingen worden extreem groot, want dit is wel sport. Ja, maar u kunt de ambitie wellicht niet loslaten, maar hij moet toch gefinancierd worden. Ja, hij moet gefinancierd worden, maar dan gaan we op zoek naar, naar mensen die ook vandaag weer, uh, laten we zeggen, hebben genoten van het spel, heb ik gemerkt. Handbal is, is, is een mooie sport, een grote sport in de wereld. En dan, dan gaan we nog meer ons best doen om uh, laten zeggen, die ambitie na te streven. Want dat zijn we ook gewend vanuit het verleden. Ja, wat dat betreft uh, heeft de Nederlandse handbalwereld wel even een visitekaartje afgegeven. Het komt op een perfect moment hè, deze plaatsing voor de playoffs. Ja, dit is een, uh, een, ja het is daadwerkelijk een, een heel goed moment. Net voor het moment waarop iedereen in spanning zit... Ja. hebben wij laten zien dat, dat een investering in het Nederlandse handbal een, een goede investering zou zijn. Dus al met al, uh, u krijgt deze week uh, het, het goede nieuws uh, uit NN, bij NRC en vandaan... en dan uh, richting het WK. Ja, exact. Oké. Okay. Nou, Meneer Rutger, dank u wel. En okay, we okay, houden in de dank. gaten. Oké. Okay. Dag. Tot ziens. Dag. 66 jaar is hij inmiddels. Maar nog altijd staat Guus Hiddink op het veld. Ver weg in Moskou met af en toe een wedstrijdje in Dagestan. Want uiteindelijk is dat de thuisbasis van zijn Anzi Magatskala. De afgelopen week kwam al in het nieuws dat Hiddink overweegt te stoppen aan het einde van dit seizoen. En dat blijkt geen loos gerucht. We zien hem niet meer terug op het trainingsveld. Nee, in principe nee. Nee, nee. Nee, want dan 66 is genoeg. Ja, ik denk het wel. Of kriebelt het toch nog wel.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 Dat is een prachtig doel, maar niet, niet reëel, denk ik. We staan wat bovenaan, of dan mee bovenin hopen we. Maar we hebben een selectie die vergelijkbaar met, uh, met Zenit, Spartak, toch wat, wat dunner is. We hebben goede spelers, maar zo gauw er iets gebeurt, dan hebben we problemen. Guus Hiddink is voorzichtig en bezig naar buiten toe de verwachtingen te temperen. Maar binnen de club wakkert hij ze aan. Op de training is hij... Vooral sfeermaker en inspirator bij dat merkwaardige Anji Maghachkala. Uit Dagestan, een deelrepubliek in de Russische Caucasus waar amper 3 miljoen mensen wonen. De rijke voorzitter Suleiman Kerimov kocht een paar dure spelers, een ervaren trainer en probeert de club op de internationale kaart te zetten. Het lijkt een vreemde tegenstelling, een miljoenenploeg in een land dat toch het best als arm omschreven kan worden. Natuurlijk is er een tegenstelling tussen de rijke olie... Oligarch, zeg maar. Die overigens uit Dagestan komt. En, uh, en. En de relatieve, niet helemaal, maar wel armoedige streek. Ja, het gekke is dat. dat voetbal daar toch heel veel in kan betekenen. Ja, maar nou heb jij het over voetbal, maar ik heb het meer over van. Uh, ja. zo'n poenerige club, hè, met alle respect. Ja. En zo'n arme bevolking. Ja. Dat kun ik je ook zeggen van. ik ga daar niet naartoe, ik doe daar niet aan mee. Heb jij dat niet? Nou, ik heb niet in, niet in de strikte zin, want daar, dan, kun je, dan, dan maak je zo'n hele strikte scheiding in de wereld. En dan is niet alleen dit een voorbeeld die jij geeft, maar die, die heb je in Nederland ook... maar die heb je ook in, in, in Afrikaanse of Aziatische en ook in, in, in Europese landen. Kijk, als in deze club rare dingen gedaan zouden worden m, met het geld wat de man heeft... en de rare dingen, dan bedoel ik ook exorbitante transferbedragen... Dan, dan zou ik zeggen, nee, dat, zo moet je het niet aanpakken. Maar er is verder in dat opzicht... Uh, hoe moet ik het zeggen, er wordt geen, geen foute dingen gedaan. Uit, uit de moraliteit. Hidding werkt bij Angie zoals hij altijd werkte in het buitenland. Met een vertaler. De coach coacht... De en de tolk tolkt. Maar de taal is bij Angie niet het grootste probleem. Dat is het reizen. De ploeg traint in Moskou en stapt een dag voor een thuiswedstrijd in het vliegtuig naar Dagestan. Om na afloop meteen weer terug te vliegen naar Moskou. Voor alle mensen, voor alle spelers en gezinnen is het niet de meest aangename tijd om daar continu te wonen. Maar dat zal altijd duur wel half-half worden. Moskou trainingsbasis, maar ook... Uh drie, vier dagen in die, in die regio. Ja, maar dat is natuurlijk nog een ding. Het is een gevaarlijke regio. Ik bedoel Ik Jullie mogen geen Europese wedstrijden spelen... in eigen stadion of in eigen stad. Dat aspect zit er ook nog aan. Ja, nou ja, gevaarlijk in, in deze zin. Natuurlijk heb ik me ook daarover laten informeren. Ook met mensen uit Dagestan zelf. Daar gebeurt wat... Maar dat gebeurt uh, in Amsterdam, of in Nederland, of in Zuid-Europa, of waar ook. Daar gebeuren dingen, er gebeuren aanslagen. Daar, daar zitten ze elkaar ook naar, het, uh, staan ze ook naar het leven. Ja, maar het is dan toch wel een graadje erger daar? Ja, erger, maar het is, ik, ik hoef het niet te verdedigen. Maar het, het gaat in deze, want ik, ik probeer zoveel mogelijk info te krijgen... is dus een strijd tussen de lokale hoge politiefunctionarissen... en mensen die daar, uh, die daar in, de, in, de, in de macht zaten of zitten. Met andere woorden, voor gewone supporters en voetballers is het niet gevaarlijk in Dagestan. Hiddink heeft de afgelopen tijd dan ook niet overwogen om te vertrekken bij Anji. Hoewel er een opzegtermijn van twee weken in zijn contract staat en hij elk gewenst moment zou kunnen opstappen. De geruchten waren er wel, maar hij ging niet als directeur naar Ajax of als coach naar Oranje of Chelsea. Ben je voor die functies allemaal uh, in de race geweest of benaderd? Zijn we wat contacten geweest met, uh, met wat, je, wat je noemt? Maar omdat ik hier toch uh, vast zat met plezier, is dat ook niet meer dan eerste contact geweest. Ja. Geldt dat ook voor Nels Elftal trouwens? Ik heb af en toe met de KVB wel contacten gehad, maar dat is in een verder verleden. Ja. En Chelsea, vorige week? Uh, nou, de, de twee eigenaren van Chelsea en deze club, die zijn. Uh, die wonen naast elkaar, dus die hebben wel veelvuldig contact... en weten ook dat, dat, pad niet, dat het pad dood is. Wat? Omdat ik hier prima aan het werk ben. Nog een half jaar, dan zit zijn loopbaan als coach erop... en keert Hidding terug naar Nederland. Maar omdat niets veranderlijker is dan een mens... toch nog maar even de vraag. Maar zie je je nog volgend jaar op het veld staan, denk je? Ja, ik zou het volgend jaar terug kunnen draaien. Dit interview als ik nu, nee zeg. En dan kun je me daarmee confronteren. Uh, nee. Nee, nee, zegt hij. Guus Hiddink, uh, Hij staat nog aan het roer van Anzi... En hij heeft vandaag de topper in de Russische competitie gewonnen. CSK Moskou werd verslagen met 2-0. Anzi gaat nu samen met CSK aan kop met 40 punten uit 18 wedstrijden. Wat eh? got to keep on down that Born in America, I lived in Spain right. I had to off, take a train, bus and plane uh, India, China, France and Brazil what Bullies say? and Canada. I can't stay still I'm a traveler and got to keep on down that road on, Yes, I'm a traveler and to keep on down that road Do good and good will follow my brother United Kingdom, Harlem, Mexico. Play my music wherever I go. Down in Costa Rica, Greece, and Morocco. Across the border like a river flowing. I'm a traveler and gotta keep on. Be oh, yourself. I'm a traveler and to keep on down that road. Yeah. And you know I made some friends along the way.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 Still got a whole world to see So grab your trunk, come along with me Come on Yes, I'm the traveler and I got to keep on down and road There's a whole world to see So come on Walk with me for a while Oh I'm a traveler down the road I go. Sean Barry Traveller. Volgende week wordt het tennisseizoen in Nederland afgesloten... met de Nationale Masters. Bij de vrouwen wordt de plaatsingslijst aangevoerd door Kiki Bertens. De 21-jarige speelster uit Watering brak dit jaar door... met haar toernooizegen in VES in Marokko. Eind vorig jaar was ze nog de nummer 184. E Inmiddels staat ze 63ste... Ze is op vakantie geweest Bertens en ze is alweer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En ze werd opgezocht door Floris van der Hoorn. 2012 was het jaar van de Olympische Spelen. Het jaar van het gevallen kabinet. Ik kan niet anders concluderen dan dat het in die partij uiteindelijk aan politieke wil ontbrak. En het jaar van de slechte zomer. Als we dan kijken wat we vannacht kunnen verwachten... dan ook dus nog wat buitjes in het zuiden, in het noorden. Maar 2012 was ook het jaar van Kiki Bertens. Dit is een prima game. En kijken eens even wat dat doet met Kiki Bertens. Het huppeltje... Snel naar de stoel, genieten van die laatste twee games. Ja, het is inderdaad een heel mooi jaar geweest. We hebben een hele grote sprong gemaakt. En uh, opeens viel gewoon in de wedstrijden, ging het eigenlijk allemaal vrij goed. We zijn daarvoor een hele lange periode heel erg lang bezig geweest met techniek. En uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt en uh, sta ik nu op deze plaats. Kan je dan ook een moment aangeven waarbij je weet van... daar viel het in één keer allemaal op zijn plaats? Ja, dat was eigenlijk in Marokko echt toen ik dat toernooi won. Um, de week daarvoor speelde ik eigenlijk gewoon een niet zo goed toernooi. En daardoor kon ik in VES nog uh, beginnen daar. En uh, ja, daar viel gewoon elke wedstrijd eigenlijk alles op zijn plek. En uh, wist ik dat toernooi te winnen. Okay. wisselen. Jullie mogen voor Kiek bepalen jongens wanneer ze moeten stoppen. Nee. Kiki Bertens was zes jaar oud toen ze werd getraind door Martin van der Brugge. Vijftien jaar later is hij nog steeds haar coach. Oké, okay, we draaien even door. Als je harder komt, moet je zorgen dat je eerder ontspant. Hè? Ja, het is geen trainingsbeest. Maar op de baan, als ze, ze wil altijd winnen. En ze zal er altijd helemaal voor gaan. Ik vind dat haar mentaliteit op de baan is, is echt een van haar grote wapens is. Ja, het is een uh, van de weinigen die zich altijd echt zich helemaal geeft. En goed, het heeft ook wel eens wat nadelen. Want soms gaat ze een beetje over de top daarin. Hè, en is het een beetje uit balans. Maar ze werkt altijd keihard en dat is zeker een wapen. Hij staat hard. Hij was hem bal aan ingaan. Was hij hier? Die was het gordijn in geloof ik denk. Ja. Dat toernooi in Marokko, uh, wat, wat heeft dat verder met je gedaan? Ja, er kwam inderdaad heel veel uh, op me af na, na die toernooioverwinning. Ook van de media en dat waren toch wel dingetjes ook, waar ik ook weer, weer mee om moest leren gaan. En dat bracht misschien ook wel weer een hoop spanning met zich mee. Maar uiteindelijk is dat gewoon allemaal goed gekomen. En heb ik daarna denk ik ook nog een paar goede toernooien gespeeld. Haar grootste succes was uh, de toernooizegen in, uh, in VES, in Marokko. Daar was je niet bij. Hoe heb je dat beleefd? Ik heb achter mijn computertje gezeten en ik heb wel een traantje gelaten, moet ik zeggen. Want alles wat er gebeurd is de afgelopen jaren, dat schiet er wel even een voorbij. En dat komt natuurlijk uit het niets. Dus ik vond het heel mooi om dat in mijn eentje te beleven. Ik doe het zelf, dus je weet heel goed met je benen. Maar je arm gaat heel rustig. Ja, dus als je rustig slaat, moet je ook goed die benen gebruiken. Ja, dus de stem wel even iets omlaag. Heeft het je verbaasd? Um, ja, ik wist niet dat dit jaar inderdaad dat dit al zou kunnen gebeuren. En uh, dat ik toch nu een wta op zou heb. Als je dat, denk ik, aan het begin dit jaar had gezegd, dan had ik het misschien niet geloofd. En ja, nou is het toch gewoon het geval geweest. Doorbreken is één, uh, op een bepaald niveau blijven, dat is twee. Op een bepaald niveau blijven is twee. En het zou ook best kunnen dat ze, hè, dat ze tijdelijk even terugzakt. Dat zou kunnen, ik hoop het niet. Maar ook dat is helemaal niet erg. Hè? Want je moet je toch uh, blijven ontwikkelen. En soms, als het even wat minder gaat, ja, zijn dat juist momenten om er weer een schepje bovenop te doen. De gewicht dit wordt ze goed, hè, Piet? De volgwicht, dit wordt ze goed. Maar die vloog Hoe je het nou bij Spiegel? Ik vind het wel lastig. Je hebt inmiddels ook een, een mental coach ingeschapeld. Wat doet die precies? Um, ja, die probeert mij gewoon uh, lekker in mijn veld te laten zitten. Ook zowel niet alleen op tennisvlak, maar ook gewoon op persoonlijk gebied. En ook gewoon inderdaad om uh, in het tennis wel uh, makkelijker met bepaalde dingen om te leren gaan. En dat is, uh, gaat ook steeds beter. Want waarom heb je haar hulp ingeschakeld? Nou, omdat ik toch wel af en toe een beetje in de knoop zat met mezelf. En ook uh, gewoon op de baan dat ik toch wel snel in paniek kan raken. En uh, het, was, het is gewoon fijn om met iemand te kunnen praten gewoon die er ook even helemaal los, los van de tennis stond. Die ik eigenlijk helemaal niet kende en die mij ook niet kende. Ja, niet mooi. Vijf. Nou netjes maar, dat je dat wint. Ga je het ook winnen, Kiki? Wat zijn jouw plannen voor 2013, voor het nieuwe seizoen? Um, ja, ik hoop gewoon dat ik nog steeds een sprong kan maken en ik begin dan aankomend jaar begin ik in Auckland met mijn eerste toernooi als voorbereiding op uh, de Australian Open. Daarna speel ik dan nog een tweede toernooi. Ik weet nog niet precies waar die zal zijn en dan hoop ik in Melbourne uh, het eerste Grand Slam van het jaar gewoon goed te kunnen spelen. Oké, goed. even rustig de bal bij elkaar. Waar sluit je 2013 op af? Welke positie? Ik zou het niet weten, we zien het wel wat het jaar zich brengt en ik hoop gewoon dat ik inderdaad goede toernooien kan spelen en nog een hoop progressie kan boeken en dan ja, zien we wel eind volgend jaar waar ik sta. Kiki Bertens was dat, we zijn er bij u doorheen, zo direct het oog met Kees Schimbergen, we eindigen met het sportweekend van Langslijn. de Lijn. Goedenavond. En daar gaat de bal, tegen de lat zich en de afvallende bal wordt. Omdat de Jong de vierde hoekschop van de Amsterdammers binnenkomt bij de tweede paal. Bal is lang onderweg. Lens, Lens, schiet. En die gaat erin. Zo wat een goal. 1-1. Oh, wat een prachtig doelpunt. Fischer, die uh, met een lichaamscheibeweging weg is van twee mannen langs Hutsen. gaat het krachtig niet binnen. Nog een keer de langs. En dan met een moeilijke hoek. 2-1 voor Ajax. wat de bal al dan niet door hoesten geraakt. Dat moet al bijna wel in het doel verdwijnt van Waterman. Maar de goal komt op naam eigenlijk van Fischer. Victor Fischer maakt het af. Ja! Wat een blunder achterin weer bij PSV. 9 uur in Montserrat met het nms uh, dus het, is, het geeft wel een heel mooi spectaculair spelbeeld. De Nederlandse hockeymannen hebben hun tweede wedstrijd... in het toernooi om de Champions Trophy gelijk gespeeld. Tegen het gastland Australië bleef het 0-0. En daar gaat het natuurlijk ook om. Hè? Maar uh, uh, dus de enige statistiek die ons naal is, is strafcorner. Maar we hebben Jaap, hè? dat scheelt ook. Dat Nederland toch wel weer toekomst heeft... ook met deze talentvolle lichting. Een duidelijke uitslag tegen Oostenrijk. 30-18 hier in het Omnisport in Apeldoorn. Op van Ginkel uithalen maar en niet nou, ook. Ja, ja, met de linkerbal van Ginkel van precies 16 meter. Ja, dat kan een keer gebeuren. Steekbaas vanuit het middenveld, 42e minuut. Doelpunt is uh, Jonathan Rijp. Het zou moeten kunnen, het zou een stunt zijn. Bijna halverwege de competitie komt het dan zoveel dat Vitesse bovenaan staat. Het is 3-0, 7,5 minuten.